10 uur. Dit is Radio 1 met Sven Kokkelman. Banken gaan te laks om met cyberaanvallen... vindt de eurocommissaris namens Nederland Nelly Kroes. Zometeen in Goedemorgen Nederland. Eerst nu het NOS Journaal. Hier is Jan van der Putten. De gemeente Leiden besluit vanavond na overleg met de politie en de scholen of de middelbare en mbo-scholen in de stad morgen weer opengaan. Vandaag zijn ze dicht vanwege een anoniem dreigement op een internetforum. Dat dreigement over een schietpartij op een school in Leiden is als eerste opgepikt door de politie in Zürich. Dat zei burgemeester Lentverink van Leiden tegen de NOS.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 Dat heeft te maken met de hervormingen die president Obama in de gezondheidsstak doorvoert. Wij denken dat die onzekerheid nog wel even zal voortduren. De verkoop van consumentenelektronica, zoals tandenborstels en scheerapparaten, trok wat aan. En Philips verkocht net zoveel lampen als vorig jaar. Frits Spits stopt met het presenteren van het Oranje Journaal op Radio 2. Hij trekt zich, ook teru hij trekt zich terug vanwege alle ophef over het Koningslied.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 tot hier en niet verder. Spits bij Cairo. Goedemorgen Nederland. Dat Koningslied was vrijdag voor het eerst te horen... in het Oranje Journaal van Radio 2. Want die zender is nauw betrokken bij de organisatie... en uitvoering van het lied. Spits zegt dat hij het journaal niet meer wil presenteren... omdat er ook geen lied meer is. Dan nog het weer. Eerst veel zon, later sluierbewolking. Het blijft droog en het wordt 12 tot 16 graden. Morgen eerst bewolkt en soms wat regen. In de loop van de dag breekt de zon door. Dan wordt het 12 tot 17 graden. Verkeersinformatie, Jolanda van der Velde bij de ANWB. Er staan nog files op de A2. Den Bosch richting Eindhoven tussen Boksel Noord en Best-West 9 kilometer. Dat was een aanrijding, alle rijstroken zijn weer vrij. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam, tussen Hoogmaden en Knopenburgerveen 4 kilometer. En op de A27 Breda richting Utrecht. Tussen Knopen Rijnsweert en Utrecht Veemarkt 2 kilometer. Zijn auto's stilgevallen. Bij Utrecht Veemarkt is de rechte Rijnsrook dicht. Dankjewel Jolanda. Zometeen Nelly Kroes die vindt dat banken te lax omgaan met cyberaanvallen. In het vervolg van het programma Goedemorgen Nederland bij de KRO. Blijf bij ons.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 Sven Kokkelman. Banken kunnen zelf veel meer doen tegen cyberaanvallen, zegt Nelly Kroes. Bij gezonde Jupiler League clubs is zelfs geen geld voor ambitie. Inderdaad, ze kunnen goed mijn geld opgaan hier ook. Maar uh, ja, uh, dan blijf je dus toch helaas in de onderste regionen zitten. En het ochtendhumeur van Hans Beum. Het is 7 over 10 bijna. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen, Nederland. De Nederlandse banken, dames en heren, zijn zelf medeschuldig aan de cyberaanvallen die ze te verduren krijgen. Ze hebben namelijk veel te weinig gedaan om hun digitale veiligheid op orde te krijgen, zegt Eurocommissaris voor de Digitale Agenda. Nelly Kroes, mevrouw Kroes, goeiemorgen. Goedemorgen. Wat hebben die banken dan te weinig gedaan? Um, voorzorgsmaatregelen genomen die overigens uh, niet nieuw zijn, dus men had al veel eerder... Hier aan kunnen werken en met elkaar um, <coughs> delen wat men voor ervaring heeft op, op dit terrein. En je merkt dat tot voor kort in ieder geval het heel sterk was dat uh, als je ellende overkwam dat je dat binnenshuis wilde houden omdat je vooral geen aandacht op je wilde vestigen. Nee. En dat is dom want we kunnen van elkaar leren. Ja, en dat hebben ze nu dus een beetje gedaan, want er is in ieder geval één gesprek geweest tussen die banken en de minister van Financiën in Nederland. De heer Dijsselbloem, u wel bekend? Ja. Is het probleem nu opgelost? Nee, zeker niet. Nu begint het eh, avontuur. Nu gaat het erom dat we met elkaar inderdaad handen uit de mouwen steken. Het is overigens niet alleen ten aanzien van de bankensectoren dat we eh, onze vrees hebben en eh, zorgen. Maar het is ten aanzien van alle kritische sectoren. Dus je hebt het ook over energie en je hebt het ook over... Eh, Luchthavens? Luchthavens bijvoorbeeld, uh, zeehavens, uh, transport in, in algemeenheid. Ja. Um, en zo kun je doorgaan. Dus de kritische sectoren voor onze economie uh, zijn alle uh, potentiële uh, targets, om het maar zo te zeggen. Maar nou zijn dit van die DDoS-aanvallen. Dus met, met heel ja. veel uh, uh, verkeer op één adres tegelijk ja. en dat kan dat adres dan ja. niet aan. Kun je ja. daar überhaupt wel tegen beschermen dan? Ja. Is mogelijk en eh, Enisa dat is het overkoepelend Europese instituut wat daar heel erg veel aan doet eh, zegt juist dat die netwerkoperators daar veel meer van gebruik zouden moeten maken en dat ze dat ook moeten delen dus eh, de gebruikers zelf de netwerkbeheerders, de betaalplatforms, de bedrijven, de wetenschappers... het openbaar ministerie, eh, enzovoort, enzovoort... Ja. moeten die maatregelen nemen om te voorkomen... dat die cybercriminaliteit ja. eh, aanvallen eh, pleegt. Maar nou is er voorlopig nog geen geld verdwenen. Overigens, in het Oostblok is dat wel gebeurd, hè? ook door zo'n aanval. Eh, ja. eh, eh, vindt u dat de Nederlandse toezichthouder, de Nederlandse bank... en de autoriteit financiële markten bijvoorbeeld... dat die twee dat voldoende bovenop zitten? We zijn hopelijk nu allemaal wakker... Uh, dat betekent dat we nu ook alles moeten doen om gezamenlijk met uh, een betrouwbaar internet en een online dienstverlening ja. naar de klant toe te gaan. Ja, dat en zei niemand u. is daarvan uitgesloten. En wat ik een beetje verbazingwekkend vind, dat dan nu ineens gezegd wordt: maar we doen het toch helemaal niet zo gek. Nee, we, we hebben uh, zwakke plekken vertoond uh, ja. in, in ons bankensysteem. En ik vind dat we daarvan moeten leren. En uh, De cybercriminaliteit vindt altijd de zwakste schakel. Maar vindt u dat? dat de Nederlandse toezichthouders er voldoende bovenop zitten. Die zijn ook in, het hele, uh, in, in deze hele operatie betrokken. Dus wat ik net al zei, het zijn niet alleen de netwerkbeheerders... en niet alleen de internetgebruikers, maar ook al die anderen... ook het Openbaar Ministerie, ook de toezichthouders. We hebben er allemaal belang bij dat er een zeker en uh, absoluut uh, uh, succesvol open internet is. Ja. En, uh, dat Met andere woorden, ook mensen. die zijn te laks dus, die toezichthouders? En, ik zou niemand willen uitsluiten en we zijn allemaal in fase alert nu. En dat betekent dat we ook niet meer de schroom moeten hebben, maar we willen zo graag de schijn open ophouden. Het ja. is dus niet aan de orde, nu is aan de orde dat we allemaal in diezelfde richting eh, samenwerken. En datgene doen, en ook investeren in die maatregelen, ja. wat mogelijk is. Nou bent u de uh, commissaris voor de digitale agenda. Is het ook niet uw taak om hier een leidende rol in te nemen vanuit Europa, waar dat hele bankwezen toch al niet zo stevig in zijn schoenen staat? Absoluut, ook ik voel me aangesproken. We hebben overigens eind vorig jaar, begin dit jaar, gezamenlijk met twee collega's een nota gepresenteerd. En dat gaat over uh, cybersecurity. En dat gaat over een aantal voorstellen waar we in Europa mee moeten werken. En uh, ik vind dat we daar een zo snel mogelijk implementatie van moeten laten plaatsvinden. En dat betekent dat het in de councils, maar ook in het Europees parlement, zo snel mogelijk uh, getackeld moet worden. Mag ik u een gewetensvraag stellen? Ja. Is het nog veilig om internet te bankieren? Um, absoluut, maar um, iedereen wordt geacht daar nu nog voorzichtiger mee om te gaan. Maar als het veilig is, hoef je er niet voorzichtiger mee om te gaan? Het is al, het, niets is 100% veilig in dit leven, maar dat hoef ik u niet uit te leggen, nee. dus je blijft voor je eigen daden verantwoordelijk. Dat moet je met voorzichtigheid doen, maar ten aanzien van diegenen die bijvoorbeeld als bank een product aanbieden, die dienen in optimale uh, garantie te verstrekken uh, dat het uh, zo veilig mogelijk is. Dus handen uit de mouwen. Er moet er niet gewoon vanuit Europa een soort van minimumpakket komen waar banken aan moeten voldoen voor wat betreft hun uh, uh, internetbeveiliging? Ja, daar zijn we dus nu ook mee bezig. Want aan de ene kant is het natuurlijk een groot goed dat het internet een open omgeving is. En waar we alles kunnen doen, hè, bankzaken regelen, nieuwe bedrijvigheden opzetten, mensen ontmoeten en noem het maar op. Maar, en het is een enorme impuls voor de economie en voor de innovatie. Maar er zitten een aantal schaduwkanten aan waar we absoluut onze maatregelen moeten treffen. Nou, er zei ik al bent u commissaris voor Digitale Agenda, dus u gaat ook over de kenniseconomie, toch? ja. In ieder geval zover die het verband had met de digitale ontwikkeling. Het ja, ja. Nou weekend was er een top bij het IMF in Washington. En daar zei de Duitse minister van uh, Financiën... gesteund overigens door de Nederlandse minister van Financiën... tevens voorzitter van de Eurogroep... Uh, dat Europa zijn ambities op het gebied van de kenniseconomie... namelijk de, de, de lijstaanvoerder in de wereld op dat terrein... maar even moet loslaten omdat we dat niet kunnen... en ook niet meer willen waarmaken. En iedereen denkt, die denkt dat dat wel kan... dat hij uh, in een irreële wereld leeft. Bent u het daarmee eens? Daar ben ik het zeker niet mee eens. Ik vind dat we niet alleen onze idealen moeten nastreven, maar dat we verplicht zijn om alles te doen om die innovatieve eh, inzet van Europa eh, in de voorfronten eh, te garanderen. Daar doen we heel erg veel aan. We hebben op een aantal terreinen ongelooflijk grote uh, ...activiteiten op dat terrein, uh, ook in het Nederlandse bedrijfsleven, ASML... ...maar ook in andere landen zie je voortrekkers die echt de nummer één positie innemen. En ik vind het absoluut onacceptabel om te zeggen van we laten dat even schieten. Ja. Een positie die je verliest, die krijg je niet 1, 2, 3 volgende week weer terug. Dus wat uh, zij hebben gezegd, namens Europa daar bij het IMF, vindt u onacceptabel? Ik vind het niet verstandig om het op zijn aardigst te zeggen. En ik vind dat wat we zien gebeuren, ook Duitsland, ook Frankrijk en ook Nederland, een uitstekende prestatie leveren op dat innovatieve digitale plaatje. Dat we dat niet moeten laten schieten en dat we daar zeer ambitieus moeten zijn. Onze research-inspanningen en ook de implementatie daarvan zijn op vele terreinen zeer indrukwekkend. Ja. Maar... We moeten samenwerken. En dat is waar ik spreek over. De Airbus on, of Chips bijvoorbeeld. Een samenwerkingsprogramma eh, wat veel meer eh, onderlijnd moet worden. Ja. Tussen landen en tussen eh, Europese industrieën. Ik besluit eh, iedere keer als ik u spreek met dezelfde vraag. Weet u hem nog? Eh, helpt u me even? Nou, uw termijn loopt af. We hebben nog Volgend anderhalf jaar, jaar dus <laughs> er is nog heel veel te doen. Ja, de vraag is of u daarna nog een termijn wilt. En in ieder geval eh, zeg ik dat ik in eh, goede gezondheid ben ja. en dat ik in een buitengewoon eh, gemotiveerde eh, stemming verkeer ja. om eh, nog een heleboel te doen. En als ik dan dit soort uitspraken uit de Verenigde Staten hoor van Nederlandse of van eh, Europese... Uh, ministers, dan denk ik er is nog heel veel werk aan de winkel. Ja. We moeten die kansen pakken. En Europa kan het. En we hebben heel veel talent aan boord. We komen stap voor stap steeds dichterbij. En ja, ik wil. We, we doen dit werk en uh, we, we zijn gemotiveerd en uh, er moet iets gebeuren. En met name als ik denk aan de enorme jeugdwerkloosheid. Ja. In deze ontwikkelingen liggen de kansen om banen te scheppen voor de jeugd. Mevrouw Kroes, tot de volgende keer. Dank u wel voor uw tijd. Tot de dienst. Voor de fans in de League valt er weinig te juichen.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 Ja, Clubs in de Jupiler League die niet failliet willen gaan, doen dat vooral door te bezuinigen op alles. Spelers, trainers, zelfs voor ambitie is geen geld. Hoort u in een reportage van Niels de Jager. Hey, hey, hey, hey, hey. Sportcomplex Schonenberg in Velsen. Elke ochtend traint hier de ploeg van trainer Marcel Keizer, SC Telstar uit de Jupiler League. 1, hey, 2, hey, hey. Langs het veld staat Pieter De Waard, algemeen directeur van Telstar. Ik heb hier een lijstje bij me met goed nieuws voor Telstar. Want het zijn de categorie-indelingen van het financieel ratingsysteem van de voetbalbond. Dus categorie 3, de goede categorie. Daar zijn jullie in het rijtje met Ajax, Feyenoord, Groningen, Heerenveen. Super gezond. Nou ja, supergezond. Dat is altijd uh, relatief. Hè. Maar hoe krijgt een ja, toch kleine club als stelstart voor elkaar om toch als gezond, als uh, uh, met een goede financiële huishouding te worden beoordeeld. Hoe doen jullie dat? Nou ja, wat wij wel doen is uh, aanmechtig naar, uh, naar de kosten kijken. Dus die proberen we steeds in de klauw uh, te houden. Telstar is dus zo gezond doordat ze werkelijk elk dubbeltje omdraaien. De club heeft net het minimum van 16 contactspelers... die net iets meer verdienen dan het minimumloon. En regelmatig stuurt de trainer, zelfs bij deze profclub... een amateurspeler, het veld op. Zo werkt dat uh, bij een club als Telstar. Ja, want een extra contract is eigenlijk gewoon geen geld voor. Klopt. Het is echt zo, zo strikt is het. Die extra loonkosten van, nou ja, wat zal het zijn met alle premies erbij, uh, misschien 40.000, 50 50.000 euro, kan Telstar niet hebben. Nee, die kan Telstar niet hebben. Door al die zuinigheid bestaat de club nog wel. Maar voor deze supporters langs het trainingsveld... Bij de zoontjes, een coasterouter. ...is er weinig om voor te juichen. Inderdaad, ze kunnen goed mijn geld omgaan hier al. Maar uh, ja, uh, dan blijf je dus toch helaas, in de onderste regionen zitten. Ja, want hoe, hoe gaat het sportief gezien met Telstar de laatste jaren? Wat, uh, waar, waar staat de club in het rijtje? Nou, we staan nu in het rechterrijk, hè? Nummer 14 of nummer 15 hangt er vanaf. Kijk, als het hele zoutje omvalt, dan staan we op plaats nummer 1. Ja, want dat is natuurlijk wel zo. Uh, ondertussen, clubs die, die misschien minder verstandig met geld omgingen... die zijn dat nu omgevallen. Om. Dus eh, als ze nou allemaal omvallen, dan zijn wij op plaats nummer 1. Nou, dat is wel mooi. Dan zijn wij kampioen ook. Nou, dat is natuurlijk onzin. En dan de achterban. Het stadion van Telstar heeft plaats voor 3000 toeschouwers. Maar. Nou, als er 2000 zijn, dan moet je hand eh, dichtknijpen. Ja, dat, dat zegt ook wel iets, hè? Ja, dat zegt genoeg. Ja, het voetbal eh, op het veld eh, moet het gebracht worden. Dan komen de toeschouwers en uh, ja, zie je een waardeloze wedstrijd, voor je geld. Dan denk je de volgende keer, ja, ik blijf lekker thuis zitten. Er is ook uh, tv-voetbal. Uh, en, uh... en waarom zijn jullie, ja, terwijl het stadion dus maar half gevuld is, blijven jullie de club wel trouw? Ja, ik blijf de club trouw. Ja, het is een avondje uit, zeg ik maar. De bank zit is ook niet alles. En dan maakt het niet uit, als zijn jullie stijf onderaan, jullie blijven komen. Ja, ik blijf de club trouw. Eigenlijk wel het lot van veel voetbalsupporters, hè? Het is ja, toch ook gewoon heel veel uh, ja, ellende slikken. Ja, dit, ja, eigenlijk wel, ja. Maar ja, je moet het uh, voor lieve koek nemen Ja, dat is clubliefde. Ja, dat is echt clubliefde. We hebben de good times. Hond trouwens supporters dus. Maar volgens Bob van Oosterhout, directeur van sportmarketingbureau Triple Double... heeft het allemaal weinig meer met profvoetbal te maken. Er is geen kwartje uit te geven. Dus ja, het... het... Uh, het, het blijft heel erg, laat ik zeggen, de onderkant bewaken. Daar waar ik eigenlijk van mening ben dat de definitie van betaald voetbal is... dat je juist met een bepaalde professionaliteit en ambitie je sport beoefent... en dat je continu naar boven kijkt van je gaat voor kampioenschappen, voor titels, voor promotie. Voor... Maar nogmaals, dit zijn heel vaak clubs die al lang en breed blij zijn... wanneer ze piepend en krakend het seizoen afsluiten en, en überhaupt nog leven. Terug bij Telstar-directeur Pieter De Waard. Elk jaar geeft u eigenlijk minder geld uit. Uh, er komen hier ook minder mensen zitten hier op de tribune eigenlijk elk jaar. U, u speelt structureel in, de, in het rechte rijtje van de Jupiter League. Is dit nou niet een heel treurige kant van de Jupiter League? Nou, als je vanuit ons gesprek de conclusie trekt dat het bij Telstra elk jaar minder wordt, dan heb ik je fout, uh, foutief uh, voorgelegd. U, u bent heel optimistisch, dat hoor ik. Nee, het is gewoon een uh, golfbeweging. Het ene jaar gaat het wat beter dan het andere jaar. En momenteel ga je gebukt onder de economische omstandigheden, dus uh, is het allemaal iets minder. Maar ik ben ervan overtuigd dat in de jaren die komen gaan, mits de economie uh, aantrekt, dat dat zijn weerslag zal hebben op uh, de Jupiter League en de eredivisieclubs. En wat zegt u tegen mensen die vinden dat dit, wat, wat, wat hier gebeurt en ook op de velden, bij FC Os, bij uh, Almere City, die zeggen dit is eigenlijk amateurvoetbal vermomd als profvoetbal? Nee, daar ga ik niet in mee, want het is niet zo. Die onderschatten Telstar. Wij met z'n allen zijn een wezenlijk onderdeel. Samen met alle andere clubs en eredivisieclubs... een wezenlijk onderdeel van het Nederlands voetbalproduct. Morgen, de beste amateurclubs mogen promoveren naar de League, maar ze weigeren vanwege de rommel. HGOVW was al omgevallen, Haarlem is al omgevallen. Ik heb niet het idee dat die competitie nou staat als een huis. Morgen bij Niels de Jager en tot die tijd zijn opmerkingen en vragen. Welkom via goedemorgennederland.nl. Straks de provincie Brabant op de Bres voor de regionale omroep. Heers nu het de humeur, hier is Hans Beum. De gedachte is dat de gemeente wietplantages gaat opzetten... en legaal verkopen, zodat deze softdruk uit het criminele circuit gaat... en dat dan de overlast bij koffieshops afneemt. De burgemeester van Rotterdam gaat dit voorstel binnenkort, aanstaande donderdag bespreken met zijn gemeenteraad. Maar het is beslist niet de enige gemeente waar men met dit idee speelt. Eindhoven, Utrecht, Leeuwarden, om er maar een paar te noemen... hebben dezelfde plannen. Als de raad toestemt, en daar ziet het naar uit... dan komt de volgende stap. Mag het wel? Daarover zal de minister van Veiligheid en Justitie... Ivo Opstelten moeten oordelen. Volgens de Europese regels is het strafbaar. Maar als experiment zou het eventueel wel mogen. Ik heb in mijn tijd als profschaker veel geëxperimenteerd... om beter te kunnen presteren. Dus ook de groep geestverruimende middelen. Het woord zegt het al. Dan zat je achter het bord, had het buitengewoon naar je zin... en dan werd je oog getrokken naar zo'n paardje. Mooie uitgesneden manen, soms echte oogjes... een sierlijke hals en opstaande oren. Heel kunstig allemaal. Terwijl je zat te genieten, keek je eens naar de klok... En er was er weer een kwartiertje voorbij... en je had nog niet echt een volgende zet overwogen. Het kan zijn dat ik een te sterk middel had gebruikt. In de plannen van Rotterdam worden alleen hoogwaardige wietsoorten gekweekt. Een laboratorium controleert de kracht, de werkzame stof. Niet te hoog, niet te laag. Dat is beter voor de gezondheid van de gebruikers. Er zitten nog een paar voordelen aan. Als het legaal is, hoef je geen opsporingsambtenaren op pad te sturen hoef je niets te verbranden, verminderen al die brandgevaarlijke afgetapte... stroomslurpende privékwekerijtjes op zolders, wordt de prijs gereguleerd en kan er normaal belasting worden geheven. Wat goed is voor de grote staatskas. Toch is het vreemd. De overheid geeft nutszaken uit handen. Energie en openbaar vervoer en post en telefonie is commercieel geworden. Maar de overheid wil wel zelf... Softdrugs gaan organiseren. Ergens moet er iets niet kloppen. Als bij morgen het ochtendhumeur van Mart Smet, <middels> Ja. si tu la parla americano quando sotto luna Lente kriebels bij de muzieksamensteller, denk ik. We speak no Americano. Jolanda Bickel cool versus D-Cup. Het is vier minuten voor half elf. U luistert naar de Kairo. Op Radio 1. Bestuurders van de provincie Brabant komen in actie... om de eigenheid van omroep Brabant te behouden. Pardon. Volgens de plannen van het kabinet... zouden de regionale omroepen moeten gaan verhuizen naar Nederland 3... en worden ze weer betaald vanuit Den Haag. Maar daar willen ze in Den Bosch helemaal niks van weten. Brigitte van Haafden, goedemorgen. Goedemorgen. U bent gedeputeerde daar in Brabant. Wil Den Haag een keer wat betalen, is het weer niet goed? Ja. Het gaat er niet zozeer om uh, uh, dat het allemaal geldkwestie gaat. Het gaat er vooral om dat wij het belangrijk vinden voor onze inwoners: ja. dat de, het regionale nieuws ook echt regionaal verzameld wordt. En dat uh, mensen dus zeker weten dat er uh, onafhankelijke nieuwsvoorziening is vanuit ja. de eigen regio. Kan ook op Nederland 3, toch? Nee, want uh, ik denk uh, dat uh, in de toekomst uh, er staat in het regeerakkoord dat de regionale omroepen moeten integreren met de landelijke omroep. Ja. En dan zou het dus best wel eens zo kunnen zijn dat uh, je wel regionaal een reportage maakt maar dat je vervolgens de strijd aan moet... Uh, ergens in Hilversum met een uh, netcoördinator of uh, hoe dat ook heet... Ja. om te bewijzen dat het ook echt nieuws is. En nee. wij willen oh. graag vanuit Brabant zelf uh, weten wat nieuws is... en dat niet door anderen laten bepalen. Netcoördinator bepalen niet wat nieuws is, hoor. Nee, maar het gaat er natuurlijk om dat je um, uh, nieuws dicht bij mensen brengt. Hè? Ja. De, de ondertitel van Omroep Brabant is het gevoel van hier. Ja. En we willen heel graag het gevoel van hier ook uh, laten merken. Ik vind dat omroep Brabant dat goed doet. Ja. Uh, we zouden ook heel graag zien dat zij in die nieuwsgaring samenwerken met de regionale kranten. Omdat die uh, op dezelfde manier bezig zijn om regionaal nieuws dicht bij mensen te verzamelen en te presenteren. En ik denk dat dat belangrijk is voor onze inwoners. Ja, nou ja, dan moet u de portemonnee trekken. En de provincies bulken van het geld toch? Nee, dit heeft helemaal niet zoveel te maken met, uh, met geld. Oh. Uh, dit gaat Alles heeft toch om... te maken met geld als het om het kabinet gaat? <laughs> ja. Misschien vanuit het oogpunt van het kabinet, maar dan moeten ze daar het gesprek over openen. En dan moeten ze niet het gesprek hebben over hoe gaan we dat vanuit Hilversum en vanuit Den Haag regelen. Ja. Dan moet het gewoon gaan over wie betaalt het. Ja. En nu is het zo dat wij in het provinciefonds ook een bedrag hebben waarmee we de omroep in stand houden. Ja. Uh, dus dat is in deze uh, uh, geld van de belastingbetaler. Ja. En wij vinden dat we dan ook uh, eisen mogen stellen aan uh, dat regionaal nieuws in de regio verzameld wordt. en in de ja. Uitgezonden. U bent vast niet de enige regionale bestuurder... die chagrijnig wordt van Sander Dekker, de uh, staatssecretaris. Gaat u met uw Dat collega's... Een aardige man. Oh, nou ja, goed, prima. Dat <laughs> vind ik ook. Gaat het ook niet om. Uh, maar van zijn plannen wordt u toch wel chagrijnig, of niet? Want anders hoeft u ook geen actie te voeren. Ja, precies. Uh, en dus is mijn vraag, wat gaat u doen met andere provincies... om die plannen van tafel te krijgen? Nou, er zijn nog meer provincies die er net zo over denken. Wat wij heel graag willen is dat in ieder geval de volgorde wordt omgedraaid. Nu wordt er gezegd, we halen de provincies er tussenuit. Ja. En daarna gaan we met elkaar samen de, uh, denken over de toekomst. Ja. Wij willen graag eerst nadenken over de toekomst. En daar ah. een rol in spelen als provincies. Juist. En dan vervolgens met elkaar tot een goede oplossing komen... voor die regionale nieuwsgaring in de regio. Wordt vervolgd. Brigitte Van Haafden, gedeputeerde van Brabant. Ik dank u zeer. Dank u wel. Tot Houdoe. Vriend. Het is half elf, dames en heren, einde van deze uitzending. Uh, meer informatie vindt u op kro.nl. zometeen op deze zender, lijn 1, Jeroen Wielijt. Goedemorgen. Ja, goedemorgen Sven. Uh, België neemt Nederland langzaam over. Steeds meer topmensen in, in de directiekamers van grote multinationals en kranten. Hoe dat zit, vertelt Gert de Smijter in zijn boek Belg in de boardroom. Dat alles zometeen in lijn 1. En dat allemaal naar het NOS Journaal met Jan van de Putten. Dit is radio 1. De prijzen van bestaande koopwoningen zijn de afgelopen maand minder gedaald. Volgens het CBS waren ze in maart 7% goedkoper dan in dezelfde periode een jaar eerder. En de prijsdaling is daarmee minder dan in voorgaande maanden. Kopen lijkt weer aantrekkelijker te worden, zegt het CBS.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 Meisje werd vorige week woensdag gevonden in een afgesloten kamer in de kelder van het complex waar ze woonde. En steeds meer kleine kinderen met taalachterstanden en andere problemen staan op een wachtlijst voor de voorschool of de peuterspeelzaal. Daar worden ze bijgespijkerd voor ze naar de basisschool gaan. Door die wachtlijst krijgt 15% van de peuters niet op tijd de scholing die ze nodig hebben, zegt brancheorganisatie MO Groep. En dat zijn de hoofdpunten. Dit is Radio 1, NTR, Lijn 1, hier is Jeroen Willaert. Goedemorgen vanuit het Moreelse Park in Utrecht. Heel zonnig bij de bouwput die het hier is met de Catharine Singel. Maar dat wordt allemaal beter. Misschien wel onder leiding van een Belg. Wie zou het weten? De beste wijsheid namelijk komt uit België. Dit is geen grap. In Nederland zijn België, Belgen de hoogste baas van multinationals. Nederlandse kranten worden geleid door Belgen. Gert de Smijter is Belg en heeft belangrijke dingen gedaan voor BNR. Maar nu even niet, want vanmiddag wordt zijn Belg in de boardroom gepresenteerd. De Belgische aanpak voor ambitieuze managers. Hij gaat het dus allemaal uitleggen hier in Utrecht. en. ...wat dat allemaal betekent. Het is eigenlijk ook het verdriet van Nederland. Wat is er mis? En waarom doen Belgen het beter? U kunt er naar luisteren, maar u kunt er ook op schieten... ...op 0800 1121. 0800 1121. Tweeten naar lijn 1. En lijn 1, Apenstaatje radio... Eh, lijn 1, apenstaartje, ntr.nl. Lijn 1, Apenstaatje ntr.nl. Dat is het mailadres. I follow you, jongens uit Antwerpen, Triggerfinger. Dat doen ze ook al beter, bijna, zeg ik. Want wij hebben Blauwzoen en Kiteman en Raccoon, Gert Ja hoor, er is ook niks mis met, met al die goede artiesten. Maar ook niet met de Belgische artiesten. En als je ziet dat, dat de aandacht is op zich wel groter is voor, voor de Belgische uh, muziek... de Belgische artiesten en ook de Belgische managers. Deus... Tom Barman, uh -huh. niet alleen een muzikant, maar ook een belangrijke voorman van de opinie uit Antwerpen. Ja, artiesten met bezieling en die zich ook gewoon maatschappelijk uitlaten en, en, en deelnemen aan het maatschappelijke debat. In plaats van onzin uh, te vertellen uh, tegen elkaar, over elkaar in zaken één koningslied, um, Gert Smijter... Moet Guido Belcanto Nederland maar te hulp schieten. Ja. En een koningsliedje gaan <laughs> zingen. Echt, echt in, in het Antwerps. Ja, dat, dat zou wel mooi zijn. Of, of echt, echt een grote dichter als, als, als Tom Lanois. Dat die bijvoorbeeld met een tekst uh, iets zou doen. Ja, dat zou fantastisch zijn. Ik vraag, ik vraag me de hele tijd af. Zouden we in België ook zo'n rel kunnen hebben om een koningslied... Ik denk eerlijk gezegd dat niemand in, in België interesseert zich voor het Koningshuis. En, en niemand zou het iets kunnen schelen, dat hele Koningslied. Eigenlijk zegt het ook wel weer wat over de betrokkenheid en de verbondenheid. Mensen willen dan wel een heel goed lied hebben. Ja, nou ja, jullie hebben al genoeg lang uh, met elkaar te uit te vechten over de Brabantzonne, toch? Ja, en dat, dat, dat blijft ook jullie gewoon eigen diep, geworteld, diep geworteld ja. zitten. Ja, dat, dat is ook wel zo. Maar je, je ziet als je nu met alle aandacht voor het koningslied en dat mensen zich de druk ommaken... ja, dat kun je wel verschrikkelijk vinden wat er allemaal gebeurt, maar iedereen is er heel erg mee bezig. Oh ja, nou ja, ik vind het dus een verbijsterende hype ook... Um, Opnieuw ook maakt het heel duidelijk zichtbaar hoe vilijn en gemeen die sociale media zijn. Met mensen als Nico Dijkshoorn die zichzelf beschadigen op deze manier. Ja, maar ligt het aan de sociale media of ligt het aan de mensen zelf? Volgens mij zijn die sociale media alleen maar een kanaal om dat onderbuikgevoel naar buiten te brengen. Mensen denken er inderdaad iets te gemakkelijk over en, en helemaal niet erbij na. Maar kijk ook eens wat het allemaal brengt. Maar het zegt, het zegt veel meer over de mensen, denk ik. Ja, en het is ook nog eens een soort blanke burgeroorlog, hè? uitgevochten... Met 140 tekens. Ja, op 140 tekens wordt een liefbeoordeld wordt, wordt een gevoel in be beoordeeld en het is inderdaad een, een vrij blank spel wat je ziet. En tegelijkertijd denk ik, ja, als je olie op het vuur wil gooien... dan moet je er ook vooral aan toegeven en dan zeggen dat je het gaat terugtrekken. Terwijl als je nou een beetje zou doorzetten... kijk nou naar alle grote hits. Als je ze de eerste keer hoort, er zijn maar weinig nummers... waarvan je meteen denkt, dit wordt een hit. Waarmee ik niet zeggen dat het Koningslied een hit wordt. Maar dat moet er ook een beetje inslijten. Je moet eraan wennen. Uh, je moet die woorden tot je laten bezinken. En als je denkt, ja, dat is krom Nederlands. En misschien later denk je, ja, dat is uh, poëtisch. Ja. Misschien dat Wim Daniels het dan maar moet schrijven. Maar jij kijkt er gewoon als... Belg in Utrecht met een gezonde afstand naar. Ja, dat is wel mooi dat je steeds zo'n extra laagje hebt. Dat je even op afstand kunt plaatsen. Dat je kunt verwonderen over de Nederlander. De nuchtere Nederlander. Waaruit blijkt, zoals dit met zo'n uh, koningslied... die helemaal niet nuchter is. Ik vind de Nederlander eigenlijk heel hysterisch. Ja. Zowel, zowel, zowel in positieve als in negatieve zin. Ja, ja toch heel anders dan Vlamingen. We gaan naar Belgen. Belgen. die zijn wat dat betreft... Uh, toch meer van het lichte. Hoewel ze ook natuurlijk wel een hele grote zware dingen achter de, achter de rug hebben. Ja, maar ze hebben een heleboel zware dingen achter de rug. En op den duur ga je relativeren. Uh, als, als alles in elkaar stoort. Uh, de eerste keer is dat een ramp. De tweede keer is dat ook verschrikkelijk. En de, de, de, de, de vijftigste keer is dat net zo erg. Alleen denk je, ja, goh, we hebben dat al eerder meegemaakt. Dus we weten wel hoe we daarmee om moeten gaan. Overigens ken jij de verdeeldheid van alleen Vlaanderen ook, ook heel goed. We hadden er voor de uitzending over. Ja. West-Vlamingen kijken... Um met grote Argwaan naar Antwerpen. Mm -hmm. uh, Antwerpen kijkt omgekeerd uh, met grote minachting naar West-Vlaanderen. Ja, dat is wel grappig dat in mijn boek gaat het natuurlijk over het contrast tussen Nederland en België. Maar als je ziet, binnen België en binnen Vlaanderen zijn er net zo goed weer heel grote verschillen. Eigenlijk kun je de Antwerpenaren een beetje de Hollanders van Vlaanderen noemen. Uh, die, die, die met hun mening klaar zitten. De, de west vlamingen worden dan weer als boerkes weggezet. En zo heb je dus heel veel verschillen ook binnen Vlaanderen. Ja, ik heb wel weer een mailtje van Amber uh, in het kader van het Koningslied. Hè? Oh, ja. die, die komt ook met het, met het idee dat een Belg dat lied maar moet schrijven. Want het zal grammaticaal een stuk beter zijn, <lacht> omdat ze ook altijd het nationaal <lacht> dicté winnen. Ja, dat zou kunnen. Ja. Misschien wordt het dan ook gezongen met een zachte G. Uh, je weet het niet. Ja. Ja. Jij bent geen CEO, geen topman. Nee, nee absoluut niet. Uh, Hoog wel duidelijk zijn. Essent uh, of TomTom Tom of Heineken, um, zoals dat hier staat, um, toch. Ben jij hier als jongen van Waregem, 31 jaar oud, toch al meer dan 10 jaar actief in Nederland? Je hebt gewerkt bij de omroep in Amersfoort. Je hebt bij RTV-Utrecht Utrecht gewerkt. Ja. En je bent uh, eindredacteur van BNR geweest. Ja. Kom jij hier toch eigenlijk dan ook maar een soort ontwikkelingswerk doen? Wat <laughs> zo, hebben, zo ze gaan ik we, het zelf nooit gezien. Zo, zo ga ik dit maar eens noemen. Ja, nee, integendeel. Want ik, ik kwam destijds naar Nederland, toen naar Utrecht, om journalistiek te studeren. Eigenlijk met het idee, dan ga ik mijn studie van vier jaar doen, ga ik weer terug naar België. Waarom ik deed op... je dat niet in België? Omdat er toen destijds geen aparte opleidingen in journalistiek waren. Ja, maar daar zoeken goede kranten toch? De ja, Morgen, natuurlijk. Standaard... Ik zeg gewoon niet dat elke journalist de studie journalistiek gedaan moet hebben... Om, uh, om zich te kunnen bewijzen om een hele goede journalist te zijn. Ik heb geen minuut, ik heb geen minuut op die school gezeten. Maar ik zeg nog niet dat ik een goede ben hoor. Krijgen we dat weer? Nee precies, met maar nodige in geval, je hebt het niet nodig, maar ik wilde me verdiepen in de journalistiek... En ja. daar hebben ze toch in Nederland wel een grote traditie voor. Dus ik dacht van nou ja, dan gaan we naar Utrecht toe en gaan we kijken of we daar op die school terecht kunnen. Ja. En dat lukte ook. Ik werd ingelood, nog voor ik de hele school gezien had. En daarom is het ook zo leuk dat deze bus echt in Utrecht staat. Want ik ben destijds hier naartoe gekomen en ik kende de hele stad niet. Ik wist natuurlijk wel dat er een dom stond. Uh, ik had op de Bonnefoyen uh, de trein gepakt naar Utrecht... en gekeken van, nou ja, maar eens kijken wat dat voorstelt, uh, die school en waar dat dan zit. Verborgen parel, dat Utrecht. Nou ja, je stapt uit de trein en ik had een heel naïef idee. Namelijk, als je uitstapt in Utrecht het Belgische idee, dan stap je uit bij het station... dan zie je daar in de verte de dom staan, weet je dat je daarheen moet lopen... en daaromheen zit alles. Al 50 dus. jaar. Ja, maar dat doe je dus. Je stapt uit op het station... en dan kom je in Hoogkaterijnen terecht met uitgang dit, uitgang dat, uitgang dat. En uh, nou ja, dan loop je wel eventjes verloren, kan ik je zeggen, als, uh, als Belg. Maar inmiddels is het helemaal goed... en weet ik zelfs beter dan sommige naar me weg te vinden. Ik denk dat jij er ook zal zijn als de Ronde van Frankrijk hier start... maar dat is een heel ander verhaal. <laughs> dat duurt niet zo lang meer en dan zal Utrecht over de wereld zichtbaar worden. Um, misschien wel met een Belgische winnaar van de proloog, je weet het niet. Maar wat is er nou aan de hand? Uh, um, ik denk even over wielrennen gesproken aan de grote zijngever van de Ronde van Vlaanderen. Nu hoofdredacteur van NRC, Peter van der Meers. Uh -huh. Die zelf heeft gezegd in diverse columns, ook in de standaard... dat hij zo graag, hij zo graag ook Nederlander wil worden... Ja, ik, ik, ik verbaas me daar Wat eerlijk daar gezegd de zelf hand? ook over. Um, dat zegt trouwens ook een van de CEO's in mijn boek. van. Ik wil me eigenlijk la wel la laten naturaliseren tot Nederlander. En eigenlijk is het een beetje om aan te geven... Alsof van, dat de overtreffende trap is van het Belg zijn. Nou, nee, het dat, streven naar Nederlander worden. Terwijl hij het beter weet dan Nederlanders. Misschien, misschien vindt Van der Meers dat zelf. Maar ik heb daar toch een ander idee bij. Het is eigenlijk meer naar de Nederlander toegericht. Kijk eens hoe goed jullie het hier hebben. En dat moet ik echt als beide landen in Nederland voortdurend uitleggen... er is heel veel om trots op te zijn. En dat zie je maar bij de van van Belgen die Nederlanders van hun minderwaardigheidscomplex afhalen. Nou, daar zit ik nou toch even van te kijken hier in de bus in het Moreelse Park. Maar het is, het is echt nodig. Het is, is zonder als je... Het, moet dat aan Nederlanders verteld worden? Hoe ja, goed moet, ze zijn? Dat moet aan Nederlanders verteld worden. Komt dat worden, omdat denk... ze het zelf niet willen weten... Um, eigenlijk weten ze het misschien stiekem wel. Maar ze willen het vooral niet te veel vertellen. En zich niet te veel op de borst kloppen. het is, is een soort van uh, neerslachtigheid. Een, een, een demo die, die hangt in, in de samenleving. En dat, dat zie terwijl Vlamingen en Belgen vaak uh, op, op hebben gezien naar Nederlanders. Ja, uh, uh, nog was steeds. Dat was mijn ervaring. Wij, wij vonden altijd dat Nederland ontzettend vooruit liep. Op, op tal van gebieden. Ook, het, ook in het bedrijfsleven. Dat er al veel meer dingen ontwikkeld waren. Bepaalde manieren om efficiënt te werken. En dan keken we altijd. Eigenlijk een beetje zoals Nederland naar Amerika. Kijkt. In België dachten we van, nou ja, dat is nu in Nederland zo... dus wacht nog maar even een jaar of drie, vier, dan zal je het hier ook wel zien. Maar er is dus een soort Belgian dream over, ja, pik ik Amerika maar op, een Belgian dream... dat in Nederland het maken toch het, het opperste is, of niet? Maar hoe doen ze het vervolgens? Nou, dat is, is, is natuurlijk de, de, de, de kern een van, een van kritisch, jouw Wat, is, wat ja. is de Belgische aanpak voor ambitieuze managers? He? Ondertitel van jouw boek Belg in de boardroom. Nou, die, die is heel divers. Uh, om maar eens met, met een paar dingen te beginnen. Christian Van Tillo zegt bijvoorbeeld. Christian Van Tillo is de dat uitgever is de van, de van onder andere de Volkskrant. Ja. Precies. Hij heeft inmiddels vier kranten in, in handen. En wat hij aangeeft is van: ik durf de regels in vraag te stellen. En dat vinden ze in Nederland confronterend. Nederland hangt heel erg vast aan, aan regels, aan stappenplan, aan gewoontes. Dingen om zich aan vast te houden. Dat structuur... bepaalt bijna de identiteit. Re als een Nederlander regels heeft, dan zal hij die, die ook gebruiken. En in België, om maar eens een voorbeeld te noemen. Je ziet, je ziet heel vaak een stukje weg staan. Er staat een bord ervoor. Het is afgesloten. Het is afgezet. Dan denk je, ja, er zullen blijkbaar werkzaamheden zijn. Als dan bij de Nederlander komt, die draait meteen om. en die denkt, van ja, het is afgesloten, punt. En ik ben dan toch altijd geneigd. als ik niet meteen zie dat die weg helemaal open ligt. om toch eventjes door te gaan rijden. Want voor hetzelfde geld staat dat hek er nog zijn die werkzaamheden al twee dagen afgelopen. En daar zie je een beetje het verschil. Ga je mee in die regels? Denk je van, nou ja, dat hoort zo, dus het zal wel zo afgesproken uh, zijn. Of ga je ze in vraag stellen en ga je er tegenin? De structuren op de schop. Peter ja. van der Meers deed dat bij de NRC ook. Werd hem niet door alle redacteuren in dank afgenomen. Nee. NRC nu in zwaar weer, de aandeelhouders die willen er vanaf. Hij, ja, hij krijgt krijg krijg het nog behoorlijk voor zijn kiezen. Ja, maar dat is ook niet zo gek als je ziet in wat voor situatie de krant verkeert... en wat voor maatregelen genomen moeten worden. Dan kun je ook wel de nodige kritiek verwachten. Aan de andere kant um, is het in zaken die kranten ook niet in aangelegenheid... van die Britse durfkapitalisten die Eerste Volkskrant en de consorten bijna naar de kloten hebben geholpen. Die hebben heel veel pijn gedaan en van die pijn Tilo, is nog steeds voelbaar. Van Tillo doet het vervolgens, die verzachting van die pijn... ook met de nodige empathie. En sympathie ja, en passie? Precies, en, en, en vooral, en wat, wat zijn grote voordeel is, is natuurlijk. Ja, uh, Van Tillo is natuurlijk ook een grote krantenman en een investeerder. Maar hij heeft wel passie voor het vak. Hij zit in een traditie, in een familie die al heel lang een krantenconcern runt, die liefde heeft voor die druk inkt. En eigenlijk stiekem zelf ook heel goed weet wat de voorpagina zou kunnen zijn. Ik denk, in een ander leven zou van Tillo een hele goede hoofdredacteur geweest zijn van een mm -hmm. krant. Maar het gaat dus nu niet alleen over hoofdredacteuren of uitgevers. Het gaat, gelet op jouw betoog, op een andere blik. Op een ander, andere antenne. Op een andere aanpak. Ja. Waar hebben die Belgen dat vandaan? Uh, het zit bijna ingebakken. Kijk, in België groeien je op met, met verschillende culturen. Dan wordt in, in Nederland meteen gedenkt, oh ja, de, de Vlamingen en de Walen. Maar nog veel meer. Je hebt, je hebt, je hebt uh, twee gemeenschappen, je hebt drie gewesten, drie officiële talen. Uh, allemaal verschillende regeringsvormen. Ja, dan weet je dat je met andere rekeningen hebt te houden. Dat, dat je buurman er niet per se hetzelfde over denkt als jij. Dat hij misschien ook weer een regering heeft, dat hij ook weer regels heeft. Ja, en daar moet je mee zien om te gaan. En het bewustzijn daarvan, dat zit meer ingebakken bij een Belg, terwijl in Nederland ander eerder zal denken van nou ja dit is onze identiteit, dit is Nederland. En daarin zie je ook vaak de fout die gemaakt wordt als Nederland richting België gaat. Dat hij dan denkt, van, ah, dat is hetzelfde, dat kennen we natuurlijk wel een beetje. Terwijl daar een heel groot verschil in zit. Met dit zit even te denken aan het Rijksmuseum. Dat nu zo glorieus is geopend. Mm -hmm. uh, ook bij jullie in de Belgische krant uh, stond Absoluut. dat. Ik zeg nog ja. jullie, terwijl je gewoon Utrechtse Vlaming toch bent. toch weer een uh, wijp. Uh, dit, dit vertellen ook iets over het verhaal van Nederland. Uh, de Gouden Eeuw. Uh, waar toch ook heel veel... Belgen bij betrokken waren. Absoluut, België, vlucht, is mm -hmm. België is een heel jong land. vlucht uit 1585. België is een heel jong land. Nederland is een oude relatie. Ook ja. geschraagd deels, deels, zeg ik, door kennis uit Vlaanderen. En ja, die, die, die kennis die is er steeds ook gewoon in noordelijke richting gekomen. Om, om mensen die, die, die zich beter ontwikkelden en zo. Die, die kwamen deze kant op met het grote geld. En de zogenaamde boerkers die bleven achter. En dan denk ik aan het jongere België. Um, dat toch ook ontstaan is als een politieke constructie van grootmachten, v Vroege 19e eeuw, te maken krijgt ook met een scheuring, en niet over een koningslied, maar het ging over de taal, ja. en de Vlaamse onderdrukking, door die Frans-talige walen. Mm -hmm. uh, zij hebben dus ook geleerd om te foefelen, zoals dat in Vlaanderen, ja, is. Om, om plan te trekken. Ja. Ja, plantrekken gewoon toch... Wat is plantrekken eigenlijk voor de Nederlanders gewoon, die dat niet begrijpen? Nou, Dat is eigenlijk een beetje ja knikken en zeggen dat je je confirmeert aan wat je wordt opgedragen. En ondertussen gewoon jezelf je, je, je best doen om het voor jezelf eigenlijk zo goed mogelijk te maken. En, en zelf dingen op te lossen en niet te denken van... Oh ja, daar hebben we iemand voor nodig of daar hebben we de overheid voor nodig. Nou, we gaan het zelf maar proberen in elkaar te zetten. Bijna een beetje bricoleren, maar dat is dan ook weer zo'n Vlaams woord. Ja, het is... Uh... Het is gewoon ja je eigen, je eigen weg gaan. En, uh, ja, met je eigen wijze, zelf naar een oplossing zoeken en, uh, en het zelf wel willen oplossen. En vooral en niet te veel andere je, mensen je, nodig hebben. En je belasting hebben. lekker ontduiken en zo. Ja, dat is bijna een sport in België, zo kun je er ook tegenaan kijken. Er uh, was een tweet van Draakmug. Hun muziek is beter, de radio is beter, vergelijk 3FM maar met Stubru. <laughs> Tijdschrift is beter, humo. Maar het Nederlandse woonbeleid is beter. Nou ja, dat is denk ik, dat dat Gert de Smijter dan nog maar in Utrecht houdt. Hè? Nou ja, over het woonbeleid gesproken, dat is wel mooi als je de grens overgaat. Dan zie je natuurlijk de chaos, de manstaltige de, de, wat, wat, woningen in België... de, de lintbebouwing, dingetjes die aan elkaar gebouwd zijn. Ja, dat kun je niet mooi vinden, maar het voordeel is wel... als je in België gaat bouwen, dan woon je wel in je eigen huis... zoals je het zelf wil hebben. Mm. In Nederland ziet het inderdaad heel ordelijk uit... Maar als je in de Leidse Rijn uh, ergens uh, vrienden gaat bezoeken, ja, dan rij je hopeloos verkeerd. Want die ene straat ziet er precies hetzelfde uit als zeven straten erachter. Een eenvormige chaos. Een eenvormige chaos, zo kun je het noemen. Uh, ja. Um... Ik zei het al gekscherend, uh, Belgen nemen Nederland zo langzamerhand over. En niet alleen in de boardroom. Maar hoe is het? Well, hoe is de situatie in de werkelijkheid? Nou ja, het uh, nogmaals, het gaat het, u, nemen, u, ze nemen gaat het, het over uitgevers en kranten. Uh, nee, nee, nee, nee. over dus, ja, overnemen is, is een beetje flink aangezet. Maar het is wel zo dat je op een heel aantal toch wel flink cruciale posten... Neem nou het Nederlandse bier, Heineken. Jean-François van Boksmeer is een Belg. De directeur van Grols is een Belg. We hebben net ook over Christian van Tillo gesproken. Het, het water, Vitens, wat hier in Utrecht zit... waar heel veel mensen hun, hun drinkwater vandaan halen. Ja, daar zit ook een Utrechtse op, een, een Belgische aan, aan, aan de top. Maar dat hoe komt geen dat? Zijn er geen Nederlanders, zijn er geen Nederlanders die, zijn, zijn die dat, dat kunnen? zijn er ook net zo goed Nederlanders die, die dat kunnen. Die dat misschien even goed kunnen. Maar ze hebben, ze hebben een voordeel. Die Belgen hebben al hard moeten vechten... om uit dat kleine landje uh, daar, daar vandaan te dat komen. Dat is het natuurlijk ook. Ja. En, en het zegt ook wel iets over Nederland. Want Nederland is heel erg op zoek naar, kunnen we het anders doen? Eh, misschien zijn we wel klaar met het poldermodel. Misschien is het al dat overleg niet zo goed. We hebben een beetje behoefte aan daadkracht. Aan een nieuwe, frisse blik. En ook aan mensen die nog geen verleden hebben binnen het Nederlandse bedrijfsleven. Dat scheelt natuurlijk ook. Ja. Mevrouw Wensink is aan de telefoon. Ja. Vertel. <laughs> nou, ik vond het wel leuk, zoals de heer Smijters vertelde dat hij als Belg toch vond dat hij minder, zich minder aan de regels hield dan wij Nederlanders. En de voorbeelden die hij gaf over dat afgesloten zijn... en toch even gaan kijken of het nog van geld... Dat heb ik dus ook, dat doe ik al heel lang. Dan denk ik, ja, hallo, ik ga eens even kijken of het klopt. En ik heb dat ook met een rood kruis bijvoorbeeld, als één baan zogenaamd afgesloten is. En dat is wel heel het van tevoren is dat al zo. En dan gaan mensen heel braaf naar links. Uh -huh. Dan denk ik, nou, ik eerst eens even een stukje door om te kijken hoe ver dat of waar het begint. En soms is er helemaal niks aan de hand. Ik ook vergeten om het kruis weg te halen. Dus dat herken ik wel. Maar ik heb niks met. Ik bedoel, ik ben geen Belg. Maar je hebt wel een beetje Belgische mentaliteit. Ja, misschien hebben hij en ik wel iets van Hugenoten in ons verleden of zo. Ik weet het niet, want daar komt ook een beetje vandaan van mij. Maar waar woont u, dus mevrouw, Wensink. Waar, waar woont u mevrouw Wensink? Ik woon in Hilversum. Ja. En wat ik ook nog herinner is dat hij vertelde iets over... we hebben heel veel om tevreden over te zijn, dat klopt ook wel. Maar ik denk dat je dan ook heel erg vanuit je eigen situatie kijkt... naar, de, naar de, waar je bent of woont. Ik denk dat heel veel mensen toch wel uh, het gevoel hebben... dat ze een beetje uh, ja, tussen wel een schip vallen. Dan ja. zie je de mooie dingen misschien niet meer zo goed. Uh, precies, maar er zit ook iets zelfgenoegzaams in. En wat ik met belangrijk punt vond net van uh, Gert de Smijter, mevrouw Wensing, ja. is uh, dat Belgen komen vanuit een onverwachte hoek. Uh, ja. Dat de Nederlanders te veel in hun structuren zitten en dat die misschien die structuren hen hinderen om uh, verder te komen, dan wel dat er misschien mm -hmm. uh, geen prikkel is. Oh. Nou ja, ja. Er wordt heel vaak geroepen in Nederland van out of the box denken. Maar eigenlijk wordt er in Nederland te weinig out of the box gedacht. Door alle bestaande regels en afspraken is die box eigenlijk vrij klein waarbinnen er gedacht wordt. In België heb je niet zo snel een uh, box. Mevrouw Wensink is... Uh... Wordt bedankt voor haar mooie bijdrage. Uh, er is een vraag van Dirk uh, binnengekomen. Zit er überhaupt een Nederlander in België aan het roeren van een bedrijf? Of zitten ze daar alleen belasting te ontduiken? Vraag van Derk. <laughs> um, of er veel belasting zit te ontduiken, nou dan, dan, dan zou ik vooral zeggen... Van ga eens langs in Braschaat, ga daar eens een middagje shoppen... en dan heb je het antwoord al heel snel. Maar er zijn inderdaad ook wel Belgen die, die in Nederland aan het werk zijn. Uh, Duco Sikkingen bijvoorbeeld, die, die zat bij Telenet. Die is daar nu net opgestapt als, uh, als CEO. Maar ook uh, aanstaande donderdag is er iets de boekpresentatie... van dit boek in uh, Brussel. En dan zitten we aan tafel met de directeur van, uh, van luchthaven Charleroi, wat ook een Nederlander is. Mm -hmm. Dus er zijn inderdaad ook wel wat Nederlanders actief... Maar niet zoveel als Belgen hier in de Nederlandse boord En dat is dus blijkbaar toch ook een, een geesteshouding, een mentaliteitskwestie. Ja, het zegt, het zegt ook heel veel over, over de Nederlanden... Dat die, dat, dat die Belgen welkom worden geheten... en, de, en dat, ze daar, nou ja, dat er eigenlijk bijna naar opgekeken wordt... hoe die Belgen dat aanpakken en hoe ze dat doen. Dat zag je ook toen, toen Van Tillo de, de, de PCM-kranten overnam... zijn er iets van 500 banen verdwenen. En eigenlijk ging dat in relatieve stilte is dat gebeurd. Dat is toch wel opmerkelijk... Maar het is, zo te horen, ook haal meer uit Belgisch kennis en kapitaal. Is het ook een kwestie van onderwijs? Da daar zit een heel belangrijke basis. Het motto wat ik aan het begin van het boek uh, heb vermeld is... Uh, Belgen weten meer, Nederlanders weten beter. En dat bedoel ik niet alleen mee dat, dat Nederlanders bedweters zijn. En dat is allemaal, uh, zeg be dat nog eens, vertellen. Belgen weten meer en Nederland... Nederlanders weten beter. En daarmee bedoel ik dat, dat België iets meer inhoudelijk in de kennis zit. En dat heeft met het onderwijs te maken. Dat ze al van vrij jongs af aan de leraar voor de klas hebben. Dat die vertelt wat de kennis is. En dan moeten de kinderen hun mond houden. En dat vooral absorberen en niet tegenspreken. En je hebt wel eens het idee dat het in, in Nederland anders is. Dat kinderen zelf op zoek moeten naar die kennis. Dat met elkaar moeten delen. Daar met elkaar over praten. En dat is een heel andere insteek die je krijgt. Ja. En, en, en met Nederlanders weten beter. Daar bedoel ik vooral mee dat Nederlanders veel beter weten hoe ze die kennis naar buiten toe moeten brengen, hoe ze die moeten verpakken... waar de Belgen te vaak in een hoekje blijven zitten met die kennis... ja, je zal er wel een keertje mee naar buiten moeten treden. Nederlanders weten het ook onderling steeds beter. Hè? Dat zie je dus nu met dat Koningslied. En dan komt weer grote kritiek op Mark Rutte. Die zegt, uh, tjaka, hè, volgens Buma, mm -hmm. ga naar de autoshowroom. Ja, Hoorto, maar is Mark Rutte eigenlijk een Belg? Nou, hij zou willen dat er... Ik denk dat Mark Rutte eigenlijk stiekem wel zou willen... dat er meer Belgen zouden zijn in Nederland... om een beetje die relativering aan te brengen... die ons land op dit moment mist. En ons land, bedoel ik Nederland. Zie je, je bent ook al van Nederlands. Ja, dat krijg je. Als je al dan tien jaar in Nederland woont. <laughs> Ja, uh, maar goed, nu gaat dit boek de wereld in. En niet alleen in uh, Nederland, maar ook in België. Um, is, er, is, er ook een, is er ook een Franse vertaling van, of niet? Nee, er is nog geen Franse vertaling van. Uh, maar wie weet is dat een volgende stap. Of uh, ja, uh, België in de bestuurskamer, Bortum is iets minder bekend in, uh, in België. Uh, maar daar wordt die net zo goed uitgegeven. En, en de grap is dat er zijn eigenlijk weinig Nederlanders... die weten dat er best wel veel België in Nederland aan het werk zijn... Maar in België weet het eigenlijk ook niet. En daarom zijn het een aantal mooie succesverhalen van Belgen die het in het buitenland gemaakt hebben. In België kijk je toch nog altijd eventjes van... ja, wat gek dat Belgen het goed doen in Nederland zonder dat ze een poot worden uitgedraaid. Want dat, dat, denk, dat denken de Belgen heel snel. Als je naar Nederland gaat, moet je opletten. Want binnen de korte tijd, uh, ja, dan word je aangepakt. Maar... Um... Jij bent hier natuurlijk gewoon een soort Vlaamse propagandist. Is dat zo? Uh, hoe is het uh, in uh, het noordwestelijk deel waar we zitten voor Europa? Is dit mogelijk ook nog eens een model voor andere landen? Want ik, heb, ik krijg hier een, een e e e e e-mailtje ja. van Lucas die zegt België lijkt op Italië. Iedereen vaart zijn eigen koers. In Nederland wijst iedereen naar de overheid als iets niet naar nou hun zin is. Belgen pakken het zelf op. Nee, je hebt in België natuurlijk Model wel het... Model dus voor wat, Europa? Wel het cliëntalisme. En, en je ziet de verschillen inderdaad met Nederland... waar het gewoon heel transparant en heel zakelijk wordt gewerkt... Maar ik vind het af en toe toch ook wel prettig... om een persoonlijke relatie te hebben met iemand... en, en te weten van, nou, die gaat het voor me regelen. En dan heb ik het niet alleen over, over, over vriendjespolitiek... of over rare praktijken, maar gewoon dat je weet van... oké, okay, die persoon ken ik, die gaat het voor me oplossen. Dat draagt ook wel iets meer bij aan de warmte. En dan heb je minder de killerheid van... dat is de overheid, die moet het voor ons mm. regelen. En dan krijg je een soort van wij-zij spel. En het wordt dan ook onpersoonlijk, die ja. overheid. Ja, maar het woord warmte pik ik op. Ja. Dat is misschien iets wat we ook moeten meenemen voor de komende tijd. Want, uh, dat zou ik Nederland vooral toewensen. Het wat, wordt sowieso warmer buiten ook, zo te zien. <laughs> ja. Maar het gaat nogmaals, het gaat over die geest. Het gaat over de mentaliteit. En over de persoonlijke relatie die die, die mensen hebben. Bedoel je dat dit boek toch ook een soort mentaliteitsomslag zou kunnen betekenen? Althans, zou kunnen bijdragen aan iets wat Nederland zo dringend behoefte aan heeft. Nou, het is vooral fijn om even door die Belgische ogen... door die ogen van die Belgische CEO's... naar Nederland te kijken hoe zij het land zien... en waar zij tegenaan lopen. En je dan eens af te vragen... Van, is dat wel normaal zoals wij het hier doen? Moet er maar een Belgische premier in Den Haag komen ook? Nou, volgens mij kan dat staatsrechtelijk uh, niet. Kun je niet. Met een, met een Belgisch België... paspoort kun je, kun je de politiek je niet in. Je kunt van alles zeggen... maar in België hadden ze daar zelf ook de grootste moeilijkheden mee... En nu hebben we daar dan dus als resultaat Elio Di Rupo. Die moet het ook maar eens een keer allemaal komen uitleggen. Misschien wel bij ons in Utrecht, in Moreelse Park. Er is nog veel te doen aan de mentaliteitsverandering in Nederland. Met een Vlaamse esprit, zou ik zeggen, op zijn Vlaams. Gert, eh, Gert Smijter, dankjewel. Jij gaat naar je presentatie. Dit was Lijn 1. Over de Belgen in de Boortslok. Goedemorgen.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 Olympisch goud. Voormalig topvolleyballer Ron Zwerver feesten met Willem-Alexander na Olympisch goud in Atlanta. De kroopresolutie met het feest. Wat is dit mooi? Ron Zwerver over de sportieve kant van Willem-Alexander en de harde kant van topsport. Twee dingen. Vanavond tussen 8 en half 9. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Samen voor Oranje. Het feestelijke Amazing-concert voor ons Koningspaar. 30 april, Ahoi Rotterdam. Met optredens van onder andere Lee Towers, Anita Meijer, Alain Clark, Lisa Lois, Rowan Heijze, de Leeuw, Marco Borsato en Treintje Oosterhuis. Ga voor meer informatie en kaarten naar ticketservers.nl. Italië had een nationaal geschenk voor de Holländer: wegen der krönung. Drie jaren 0% financiering op de Fiat Panda Edizione Cool. Met Erco en Radio-CD-spieler.